Ja, Ik heb wat te drinken? Ja, je weet wel dat ik geen cola drink. Ben ik ben een geoste jong voor. Iets waarop ik kan hakken. Ja, maar. Ik altijd op het nachtkastje. Oma, ik ga even een ijsje bakken hoor. Shit, iets te veel boter. Oeh, sorry, oma.